12 uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Minister De Jonge komt met een coronawet waarin de huidige maatregelen worden vastgelegd. Meldt RTL Nieuws dat de eerste versie van die wet heeft ingezien. Er staat onder meer in dat mensen anderhalve meter afstand moeten houden en niet in groepen bij elkaar mogen komen. Tot nu toe waren deze regels vastgelegd in noodverordeningen, maar die zijn daar eigenlijk niet voor bedoeld. In de wet staat ook dat het begrip huishouden wordt verruimd. Ook campings en studentenhuizen zouden zich een gemeenschappelijk huishouden mogen noemen. De wet zou op 1 juli moeten ingaan. In Australië hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen racisme en politiegeweld. Een, deelstaat, een rechtbank in de deelstaat New South Wales... had het protest aanvankelijk verboden... vanwege het risico op coronabesmettingen... maar in hoger beroep werd dat verbod vernietigd. De protesten in onder meer Sydney en Melbourne... zijn over het algemeen rustig verlopen. Wel zeggen demonstranten in Sydney... dat de politie pepperspray heeft gebruikt... De organisatie van het protest in Melbourne kreeg een boete van ongeveer 1.000 euro voor het overtreden van de coronamaatregelen. Staatssecretaris Visser van Defensie heeft anderhalf jaar gezocht naar een andere locatie voor de marinierskazerne, blijkt uit stukken die de Volkskrant heeft. In januari zei Visser dat ze een half jaar naar een alternatief had gezocht voor de voorgenomen verhuizing van Doren naar Vlissingen. Maar uit de stukken blijkt dat ze al in september 2018 met Rotterdam sprak over mogelijke locaties. Defensie noemt die conclusie in een reactie onjuist. Ze zou zich alleen een keer hebben versproken. De politie heeft vanochtend bij een inval in het Gelderse Herwijnen een Crystal Meth Lab, lab ontdekt. Er zijn drie mannen aangehouden: één uit Nederland en twee uit Mexico. Crystal Meth wint de laatste tijd in Europa aan populariteit. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vooral in het westen en noorden valt regen. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen af en toe zon en wat buien met minder wind. Dit was het NOS-journaal.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu Groene Morgen Zandvoort. Goedemiddag, u bent weer terug bij Goedemorgen Maar uh, Daar kunnen we ook gewoon Goedemiddag antwoord van maken natuurlijk. Uh, als dat goed is, hebben we na de heerlijke muziek en het nieuws... aan de telefoon Karim al -Gabali. Goedemiddag. Goedemiddag, Karim. Hoe gaat het? Ja, het gaat bij mij prima. Met ja, jou? ben je in goede gezondheid? Ik ben helemaal in goede gezondheid. Dat is heel erg belangrijk in deze coronatijden. En uh, heb je ook nog genoten van de opening van de horeca op de Tweede Pinksterdag? Uh, ja, ja, ja, zeker. Maar dan op de, op de derde Pinksterdag eigenlijk. De Tweede Pinksterdag uh, kon ik niet, maar de derde Pinksterdag heb ik, ik even een uh, terrasje gepakt met dat vrienden. Ah, moet je niet gewoon werken op de derde Pinksterdag? Uh, nee, deze keer niet. Dat is gewoon, uh, ik had gewoon de, de tijd. Ja, het was ook s'avonds, eerlijk is eerlijk. Dus. Ah, oké. Okay. Maar het is wel fijn dat er weer een beetje leven in het dorp is. Ja, het is weer leuk om mensen te zien. Gelukkig. Nou, we hebben natuurlijk uh, allerlei verschillende dingen om te bespreken. Maar allereerst is, uh, uh, hoe ervaart GroenLinks de pauze? Ja, het is inderdaad gewoon, het is ook inderdaad gewoon een pauzegevoel, als ik eerlijk ben. Uh, want ja, op dit moment, ja, wij weinig doen politiek gezien. Normaal zou je nog wel raadsinformatie bijeenkomst hebben of wat dan ook. Maar juist nu door de corona heb je dat ook niet. Maar dus goed, het in de politiek, uh, in, in coronatijd het, de coalitie opgeblazen. Dus er gebeurt toch heel veel is het antwoord in de politiek. Ja, maar voor een partij als mij, zeg maar voor GroenLinks. we hebben nu alleen de raadsvergadering en de commissievergadering. Want uh, andere partijen zijn natuurlijk nu aan het overleggen of er een nieuwe coalitie moet komen. Ja. Dus in die zin hebben wij nu op dit moment, ja, hebben we het een beetje, ja, we het een beetje rustig. En betreuren jullie dan, uh, het, uh, nu er dus dan ook geen akkoord meer is, althans dat er geen uh, raadsakkoord meer is, uh, dat er de, de invloed van beleid daarmee afneemt? Um, nou ja, ik denk dat altijd, als je met een goed idee komt, je invloed daar zal zijn. En volgens mij waren het natuurlijk met best wel wat goede ideeën gekomen, dus ik denk niet dat ons invloed enigszins uh, in die zin aantast. Waar je natuurlijk wel gelijk in hebt, dat we waarschijnlijk zometeen met een coalitie en een oppositie gaan werken. Ja. Um, en ja, dat is dan wel een andere vorm uh, waarin wij uh, even onze die zullen moeten vinden. En het is natuurlijk heel jammer dat uh, een partij zoals die van ons, die eigenlijk altijd uh, dwars achter het raadakkoord heeft gestaan, dat die dan op dit moment uh, ja, eventjes wat minder de kans heeft om, uh, om dat raadakkoord op dat moment uit te voeren. Maar ik heb ook een goed gevoel dat het raadakkoord niet helemaal wordt opgeblazen. Oké, okay, want als je kijkt naar het, het raadsakkoord... dan zit best wel een aantal punten waar GroenLinks uh, uh, op gescoord heeft... ...of ze binnengehaald heeft uh, in het ja. raadsakkoord. Ja. En als dat raadsakkoord ja. dus niet meer uh, leidend is... Uh, ja, ...dan heb je een aangestelde meerderheid zonder GroenLinks bij elkaar. Ja. ja, maar aan de andere kant zit er ook een soort van GroenLinks in, dit, in, uh, in het nieuwe tevormen college. Als dit het nieuwe tevormen college hoort... ...want uh, ja, D66 en de Partij van de Arbeid voegen die samen... Bij mij. Um, dus, dus wat dat betreft denk ik dat die belangen vooral op duurzaamheid ook wel worden meegenomen neem ik aan door, door D66. En anders uh, geven ze ons eigenlijk gewoon een, uh, ja, een mooi briefje om, uh, om dat te gaan vertegenwoordigen in de raad als oppositiepartij. Oké. Okay. Maar belangrijk natuurlijk is wel dat je dan de handen op elkaar krijgt om uh, punten voor elkaar te krijgen. Want als is alleen maar uh, oppositie voeren en roepen. dan word je op een gegeven moment vaak gezien als dat het boze kind. Ja, maar ik denk dat uh, na de afgelopen 2,5 jaar. wel uh, eens gebleken dat wij een hele constructieve partij zijn in zijn antwoord. Ja. Uh, dus ik denk niet dat wij snel worden gezien als dat. Uh, of ik snel word gezien als dat het boze kind. <laughs> ik denk eerder dat, uh, dat men uh, onze inzet waardeert. En... Je kan veel zeggen over GroenLinks. Dat we misschien te, te extreem zijn of wat dan ook. Maar we zijn wel altijd in, in het belang van Zandvoort bezig. Uh, en, en, en dat staat bij ons altijd voorop. En dat zal ook altijd voorop blijven staan. Wij gaan niet een, een, een PVV zijn die in een hoekje gaat drammen omdat ze hun, hun punt niet krijgen. We zullen altijd met mensen in gesprek gaan en kijken wat het beste is voor het dorp. En als iets goed is voor het dorp, dan moet je daar gewoon voor zijn. Nou, dat zijn hele wijze woorden. Uh, je zei het uh, extreem. Uh, dat is een interessante typering. Die je er zelf aanhaalde. GroenLinks is te extreem. Of wordt te extreem nou ja, ervaren? Ik heb het idee dat, dat wij soms al zo worden ervaren. Al denk ik wel dat je ook... Als je kijkt bijvoorbeeld naar de beslissingen rondom de Formule 1... Uh, dat wij best wel ook uh, af en toe kijken... van Wat is er binnen onze grenzen mogelijk. Maar het kan, het kan zijn dat mensen dat als extreem ervaren. Ja, is het dat meer... <tosses> zeg je in het antwoord meer uh, de beeldvorming die gewoon eromheen hangt... Uh, ...dan de realiteit. Nou ja, het niet persoonlijk zand voor het zijn. Maar ik snap bijvoorbeeld dat uh, in dit geval... Uh, ...een partij als de VVD het heel moeilijk vindt... ...om uh, een samenwerking aan te gaan met... ...een met, met, partij met, met, ja, met, met GroenLinks. Nou, er zijn... Uh, ...ik heb al verschillende colleges geweest... Uh, ...en ook uh, uh, op provinciaal bestuur... ...waar de VVD prima met GroenLinks in de Staten kon ja. zitten. Dat weet ik. Uh, daarom sluit ik, ik zo'n samenwerking ook niet uit... Maar schijnbaar is er toch iets geweest in de, in de, in de onderhandelingen richting, uh, richting eigenlijk deze formatie... ...waarin uh, er een partij heeft moeten zeggen van... ...nou, het lijkt me lastig om iets met GroenLinks te doen. We zijn zo ver uit elkaar liggen. Okay. En we liggen ook ver uit elkaar op sommige punten, denk ik. Uh, dat, dat is gewoon logisch. Ik bedoel, uh, dat heeft, heeft, heeft elke partij. En wij zitten een beetje aan, aan de wat, wat verdere kant van het midden af. Dus dat, dat, dat lijkt me logisch... Uh, maar ik denk wel dat er ergens iets is gebeurd... waardoor wij schijnbaar niet, uh, niet mochten deelnemen aan de onderhandelingen. Hmm. Dan krijgen jullie je hebt het gevoel dat jullie de schuld krijgen... van het breken van dit college. Nee, ik denk dat wij eigenlijk de enige partij zijn die meteen... Uh, thans die al tijdens het uh, indienen van het amendement hebben gezegd: van Het gaat ons niet om het breken van het college. Het gaat ons gewoon om onze punten die ik toen heb aangegeven. Ik zal het niet herhalen, want dat uh, zit hier morgen nog. Uh, en wij hebben als eerste, denk ik, ook aangegeven in onze eigen verklaring van het college: uh, Blijkt het nou niet mogelijk zijn? Kom met een notitie of met iets waarin staat: Dit amendement is niet mogelijk. Uh, maar wij willen wel uh, weten of er überhaupt een mogelijkheid in zit. Uh, en, en dan kunt u gewoon weer met ons praten en dan kijken we verder wat we kunnen doen en, en uh, kunnen regelen rondom die weg uh, dus, dus wij zijn al heel open ook uh, daarin gegaan, dus ik denk niet dat dat is en uh, daarmee zeg je dus een stuk opener dan de andere partijen op dit gebied ja, op dat moment waren wij wel daar een stuk opener over ik weet niet hoe de andere partijen er nu in staan, maar uh, wij hebben er wel even de deur geopend voor het college, wat wij ook zagen dat de situatie die, die aan het ontstaan was natuurlijk niet een, een wenselijke situatie was op dat moment, zeker niet in de coronatijd Oké, okay. en dan is er een andere vraag. Uh, hoe, uh, ziet Zandvoort, of, uh, hoe, ziet, hoe ziet GroenLinks uh, het beleid in Zandvoort in deze coronatijd uh, uitgevoerd worden? Ik denk dat ik, uh, ik het tot nu toe een goed beleid vind. Ik denk dat uh, vooral uh, onze burgemeester ja, wel op zich echt een pluimvriend... in hoe hij uh, een en ander heeft geregeld in de coronatijd. Hoe toch wel snel hij heeft gereageerd met bijvoorbeeld uh, het sluiten van de parkeerplaatsen... Een paar weken terug. Het lijkt al zo lang geleden. Maar ook als we kijken naar, naar hoe de halterstraat is aangepakt. En, en wat voor sfeer dat uh, bracht tot, uh, op de tweede Pinksterdag. Uh, denk ik toch echt dat, dat, dat we daar ook alweer trots op mogen zijn. Over hoe praktisch wij in Zandvoort uh, met moeilijke dingen omgaan. Dus ik vind eigenlijk tot nu toe wel het blijft uh, prima. En ik denk dat we ook moeten gaan kijken. naar hoe nou, Die situatie duurt nu, nu maar uh, steeds langer en langer. Of we niet kunnen gaan kijken hoe wij bijvoorbeeld uh, belastingen kunnen... ...voor een bepaalde periode of uh, in ieder geval kijken hoe wij ondernemers uh, nog meer kunnen steunen... Uh, ja, ...om gewoon hun ook uh, het wat makkelijker te maken. En, uh, en te zorgen dat al die ondernemingen die we hier in Zandvoort Rijk zijn... ...en die ook heel belangrijk zijn voor, uh, voor ons dorp als, als, to als toeristisch dorp, dat we die kunnen behouden. Ja, en de gemeente is natuurlijk ook een van de grootste vastgoedeigenaren in, in Zandvoort. Althans in de zin van de, voor de ondernemers met alle standpaviljoens. Uh, ja, dat, ja dat, maar voor zijn we daar ook al mee bezig om te kijken of die, die strandpaviljoens niet de, de hele winter kunnen laten staan. Dat scheelt dan weer heel veel geld uh, uh, ja, voor zo'n strandpachter. Uh, zo die uh, voor mij, wat, wat ik heb gehoord, uh, zo'n bijna ton kwijt is met het op- en afbouwen van, uh, van zo'n paviljoen. Dus ik denk dat dat ook al een heel groot deel scheelt. Uh, ja, en, en doen ze ook iets aan de, aan de huur? Wat zei je? De huur, de pacht. De pacht van... Nou ja, dat was wat ik net zei. Uh, we moeten kijken wat we daaraan kunnen doen. Je kan het natuurlijk niet uh, voor altijd doen. Dus je moet kijken wat je binnen de, de marges van de wet... Uh, wat je daar zou kunnen doen. Maar wat ons betreft is, dat, zijn dat soort dingen zeker bespreekbaar. Want we hebben er niks aan als we straks... Uh, ...heel veel lege hebben staan zonder een, een uitpater van zo'n standpavioen. Ja, dat, dat be lijkt begrijp me ik. Dat is niet wenselijk. Bedoel, we hebben natuurlijk gehad in de, de vastgoedeigenaren dat heel veel uh, huurbazen hebben gezegd... ...oké, okay, ik schort de huurbetaling niet alleen op, maar ik, ik verlaag hem tijdelijk of iets dergelijks. En ik kan me voorstellen dat de strandpachters betalen natuurlijk wel pacht... ...voor de periode dat ze dicht waren. Ja, ja maar da daarom zeg ik, van kunnen we met, met terugwerkende kracht van het zei welke gemeentelijke belastingen en, en dingen die wij kunnen betekenen voor bedrijven. Maar kunnen we, kunnen we kijken waar wij daar uh, de bedrijven en de ondernemers in tegemoet kunnen komen. Maar dat slaat dan weer een gat in de Zandvoortse begroting, ben ik bang. Maar ik denk dat we het beter een betere gat in onze begroting kunnen slaan. Waarmee we waarschijnlijk uh, ergens wel een keer iets van het Rijk zullen krijgen op het gemeentefonds. Dan dat wij uh, ons ondernemers laten gaan. Want uiteindelijk, als alles er goed gaat uh, in de wereld... En uh, zand dat weer helemaal open is en iedereen weer normaal met elkaar mag omgaan. Uh, dus zonder die anderhalve meter. En als je dan geen bedrijf hebt, dan slaat dat ook een gat in de gemeentebegroting. Want dan ontvang je als gemeente zijn ook geen belastingen meer. Want bedrijven die er niet meer zijn, kunnen geen belastingen opbrengen. Nou Karim, als ik dit beluister, dan uh, kan ik me niet voorstellen... dat er aan de rechterzijde van het politieke spectrum in onze gemeenteraad... geen ruimte is voor samenwerking. Nee, ja... Voor een hier ondernemerspleidooi. Maar, maar kijk, weet je wat het is? En dat vind, ik, dat vind ik gewoon belangrijk. En in dit soort tijden van crisis moet je gewoon goede beslissingen nemen. In de zin van beslissingen die misschien niet snel op jouw bordje zouden uh, liggen als je jij, als jij in een normale situatie zou zitten. Omdat ze niet bij, jou, bij jouw achtergrond passen misschien in de, in de, ja, voor, voor, de, voor de publieke uh, tribune om het zo maar te zeggen. Uh, maar juist omdat het belangrijk is om dat soort bedrijven op dit soort ja, extreme tijden ja, te helpen. Uh, en, en zeker, de, we hebben heel veel uh, midden- en kleinbedrijven in, in Zandvoort. Uh, daarvoor moet je echt zeker uh, ja, daar, daarvoor moet je gewoon maatregelen aan nemen. Ook een GroenLinksje zou die maatregelen aan nemen. Ja, en uh, we hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers die zorgen voor de, de sociaal zwakken op dit moment in Zandvoort, mensen die wat problemen hebben. Um, is daar ook iets van beleid vanuit de gemeente te verwachten? Om die mensen wat te ondersteunen? Ik weet dat ze nu, uh, de gemeente nu bezig is uh, met, met Pluspunt. Uh, over bijvoorbeeld de Belbus, die nu uh, ja, voor één persoon steeds rondrijdt en dan de volgende persoon ophaalt. Ik denk dat dat al een, een eerste stap richting die kant is. Ja, ja en voor de rest, het is, ja, het is natuurlijk lastig uh, in deze tijd. Uh, omdat je heel erg bent gebonden aan, aan, uh, aan ruimte, aan uh, aantallen. Dus ik denk dat we daar misschien nog iets langer voor moeten wachten, tot, uh, tot 1 juli. Waarin we naar 100 man mogen, waardoor we wat grotere dingen weer kunnen doen. En ik denk dan dat in de tussentijd nu al waarschijnlijk... de burgemeester uh, in overleg is getreden met, uh, met bepaalde organisaties... Om, om daar ook naar te kijken. Nou, dat is jammer. Ik heb hem met aan de telefoon gehad... en had ik dat nog even kunnen navragen. Ja, <laughs> ik zal het navragen voor je. Oké, okay, dankjewel. Um, heb jij nog iets toe te voegen op deze mooie zaterdagmiddag? Nee, eigenlijk niet. Ja, nou, wat, wat ons betreft, wat ik net al zei... het, is, het hoeft voor ons niet... Uh, de oppositie hoeft voor ons niet te betekenen dat wij inderdaad het drammende kind in het hoekje zijn. Maar uh, ja, als er, als er een coalitie gaat komen, dan, dan zullen wij wel onze gedachtegoed en de, de afspraken uit het raadakkoord uh, zeker nauwlettend volgen en bekijken hoe of wat dat terug is gekomen in het coalitieakkoord. Ja, jullie willen dus constructief uh, oppositie voeren? Ja. Nou, dat... Uh is uh, duidelijk, we kunnen de komende twee jaar kijken hoe, uh, hoe dat zich ontwikkelt in de gemeenteraad. En hoe de samenwerking uh, zich verder ontwikkelt. En we zijn er heel benieuwd naar. En we, ongetwijfeld zullen we jou dan weer vaker in de uitzending hebben om daarover te praten. Helemaal goed. Okay. Fijne middag nog. Dankjewel, fijne middag Karim. Too high. Ja, luisteraars, we hebben kunnen genieten van Diana Ross die met My Old Piano. En daarna, uh, ja, we hadden heel veel haast. Uh, run too fast and fly too high. En inmiddels hebben we aan de telefoon gekregen Erwin Hilbers. En die gaat ons vertellen over de situatie bij de voedselbank. Goedemorgen. Ja, go goedemorgen. Ja, hallo. Ja, de situatie bij de voedselbank, dat is uh, de, uh, de afgelopen paar weken uh, iets veranderd. Um, er heeft uh, enige tijd geleden heeft er een oproepje gestaan om uh, te vragen of er vrijwilligers waren bij het uh, uitdelen van, uh, van de pakketten. En de reden daarvoor is dat uh, in verband met corona alle vrijwilligers uh, ja, die zitten in de risicogroep, zijn over het algemeen allemaal wat ouder. Dus uh, daar is van de voedselbank is daar een halt op gezet en dan, uh, dan heb je een probleem natuurlijk. Dus... Uh, daar waren op een gegeven moment waren er een, uh, een x-aantal mensen, waaronder ik... Uh, die op dat moment uh, niks te doen hadden of uh, dat het gewoon uitkwam. Uh, ja. Wij hebben daar eigenlijk een, een nieuwe groep mensen uh, opgezet. En uh, zitten elke dinsdag uh, zijn we daar uh, op de locatie. En uh, bemannen we de, ja, de uitgifte bij, bij de voedselbank. En het is uh, op zich is dat een... Uh, ja, een mooi ding om te doen. Ik, uh, ik vind het zelf altijd wel uh, plezierig dat je, je ergens nuttig kunt maken. En aan de andere kant is het gewoon reuze gezellig. Want we hebben leuk contact met, uh, met de klanten en, uh, en onderling. Dus het is uh, eigenlijk voor mij een wekelijks uh, een uitje op de, op de dinsdagmiddag. Dat is heel erg fijn. Een gezellig uitje op de dinsdagmiddag. En zijn er, is er nog steeds een leeftijdsdiscriminatie gedaan bij de Voedselbank dan? Nou... Uh, In po positieve zin natuurlijk, hè? Ja, kijk, leeftijdsdiscriminatie. Ja, ja die, die, men hoort vanaf een bepaalde leeftijd in de risicogroep. En dat, uh, ja, dan, kan je daar, uh, dan moet je daar maatregelen mee nemen. Hè? En er wordt natuurlijk, uh, uh, uh, zoals bekend, geadviseerd om uh, de ouderen uh, ja, toch wat thuis te laten. Of wat minder in contact te laten komen met, uh, met de rest van de bevolking. En dat wordt natuurlijk wel heel lastig als je daar uh, bij de uitgifte van de voedselbank staat. Ja. En, uh... en nou, nou is het ook nog zo dat we, dat, of we, vanuit de voedselbank is er een andere locatie uh, is teruggekomen. Want in uh, voorheen uh, was de uitgifte op het pluspunt in, uh, in, in Noord. En nu is dat uh, in het Rode Kruisgebouw. En dat is een, uh, een wat grotere ruimte waar uh, ja, voldoende afstand kan worden gehouden en uh, makkelijker uh, met de uitgifte kan worden gewerkt. En dat is, dat is ook goed bereikbaar voor alle mensen? Ja, ja. ja waarom niet? Het is, uh... Nou, met Plisbet stop ja. de bus voor de deur. Dus voor... Ja, ja, ja. Maar goed, iedereen uh, kan op de fiets of met een wandelwagentje. of een. Uh, uh, iedereen kan daar uh, makkelijk komen. Dus dat, uh, nee, dat, dat, is, dat is verder geen enkel probleem hoor. Oké, okay. en dus, er is niet meer een oproep nodig voor extra vrijwilligers. Nee, nee. Uh, zoals ik al zei, uh, dat heeft uh, Paul Sweers die heeft daar toen een, een oproep voor gedaan. Uh, en die die had daar, uh, nou ik geloof dat er 50 mensen op hadden gereageerd. Uh, dus dat, uh, dat was wel. Uh... Heel mooi natuurlijk. En kijk, nou zijn er een aantal... Uh, de, de, de, de samenstelling van, van, van ons clubje... die verandert een klein beetje. Omdat ja, er gaat langzamerhand gaat er weer het een en ander open... waardoor de mensen uh, die zich hebben ingezet... weer aan het werk moeten. Um, maar dat was, uh, dat was heel gaaf opgevuld. En natuurlijk zul je nog eens een keertje wat reserves moeten hebben... voor als een keertje iemand uitvalt. Maar dan zijn er nog altijd... Uh, ...de mensen die zich toen hebben opgegeven, die we, daar, uh, die we daarvoor uh, voor gaan benaderen. Dus uh, nee wat bezetting betreft uh, maken we ons geen zorgen dat daar uh, nog problemen in komen. Ja, en dat is uh, voor de uitgifte, maar ook voor het inpakken van de pakketten, denk ik. Nee, nee, wat, nee. Uh, wat er gebeurt is, wij, uh, wij ontvangen hier... Uh, ...ze komen met een bus vanuit Haarlem. Ah. Uh, daar, uh, daar is een centrum waar, uh, waar alle, alle kratten worden gevuld... Um, dat wordt uh, naar, het, naar uh, het Rode Kruisgebouw gebracht. En daar hebben we dan een soort van, ja, zeg maar, een, een, een route... ...waar alle kratten staan en daar lopen, ze, lopen de mensen die lopen daar langs met, met de tas... ...en die krijgen dan van onze spullen uitgereikt. Maar het is niet zo dat men um, daar aankomt en een krat met alles erin... ...dat die al klaar staat en dat dat mee wordt genomen. Dat... Uh... Zo, zo uh, werkt dat niet. Ah, dus het is eigenlijk een soort uh, supermarktidee. Je... Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ja, ja. En dan is de, de route het uh, begin een beetje met aardappels, groenten. Uh, soms is de fruit. Uh, nou, dan heb je wat droogspul, wat, uh, wat brood. Beleg, uh, nou, potjes en blikjes. Drinken, zuivel, vlees. Als er vlees is, dat is ook niet altijd. En wat, uh, wat non-food uh, producten. En zo, uh, dat is dan een, een, een route waarop we het uh, hebben uitgestald op een hoeveneiservormige uh, ja, zeg maar tafel. Dan lopen ze langs met de tas en dan kunnen ze meekrijgen wat, uh, wat ze willen. En dat is dan ook eventjes afhankelijk voor hoeveel personen. Hè? Want er zijn, daar, daar, daar is een, een, een onderscheid in. Het is logisch ja. natuurlijk dat je iemand die alleen woont uh, niet hetzelfde meegeeft als iemand die een gezin heeft met vier kinderen. <laughs> dat lijkt me niet, nee. Dus, uh, nee. En dat, dat wordt ook wel netjes bijgehouden bij, uh, bij de voedselbank, hoor. Want uh, wij krijgen ook elke week een lijst welke klanten er komen. En met, uh, voor hoeveel personen die, uh, die komen halen. En nu is het natuurlijk een hele integrerende vraag. Heeft de voedselbank uh, in de hoogpiekdagen, de hoogpiekdagen van corona ook een tekort gehad aan uh, toiletpapier? Want dat was nergens meer te vinden in Zandvoort. Ja, nou ik weet uh, dat, uh, dat we hebben uh, twee, drie weken geleden zat er toiletpapier bij. Uh, en uh, hoe lang zijn we nu bezig? Hoe lang loop ik daar nu? Dat is een week of zes, zeven. Uh, dat is de enige keer geweest dat ik echt toiletpapier erbij heb zien zitten. Dus over het algemeen, uh, ja... Ik heb geen idee of dat er normaal gesproken wel altijd bij zit. Maar het is in ieder geval een product wat ik nog niet heb gezien. Ja, één keer dat ze allemaal twee rolletjes mee konden nemen. Ik denk, nou ja, laten we hopen dat ze in de tussentijd toch wel ergens anders nog een rolletje hebben kunnen krijgen. Want dat wordt een probleempje natuurlijk. Ja. Volgens mij is het hamster een beetje voorbij. Dan kunnen we dat gewoon allemaal weer zelf kopen. Ja, absoluut. En het is ook niet het allerduurste om schaffen, gelukkig. Ja. Nou, ik ben blij dat het uh, goed gaat uh, met de voedselbank. En dat, we, uh, en dat veel mensen geholpen worden met alle dingen. En ik heb nooit begrepen dat, het, uh, ik dacht dat je daar gewoon een doos kreeg met spullen... en dan thuis het soort uh, ouderwets kerstpakketten... maar kijken wat er allemaal in zat. Potjes met kerst. En, ja, ja dat, dat idee had ik ook, ja. Maar dat is, dat is al een tijdje, denk ik, niet meer het geval. Um, en dat, dat, dat weet ik omdat ik uh, twee jaar geleden nog eens uh, op een andere plek in Haarlem... ...met een, een kookworkshop uh, bezig ben geweest... ...waar mensen van de voedselbank en de uh, zeils uh, aanklopten. Uh, en dat was puur om het feit dat men producten kreeg... ...waar ze niet van wisten wat ze ermee moesten doen... ...of wat ze gewoon echt niet de eten vonden... Uh, ...om daar wat leuks van te maken. Dus daar, daar is men wel vrij snel van afgestapt... ...om uh, de kant-en-klaar pakket uh, neer te zetten. Oké, okay. en ik hoor een kookworkshop voor de mensen van de voedselbank. Kun je binnenkort ja, dat... het eten daar gewoon kant-en-klaar bereid uh, meenemen? Ja, ja. <laughs> ja dat zou wel leuk zijn. Ja, nee, dat is... Dat, dat... <laughs> dat is alweer een tijdje terug. En dat, uh, dat was een, uh, een, een, een gewoon een workshop. Uh, en, en dat noemden ze koken voor een prikkie. En dat was uh, elke week, uh, voor, dat kostte dan 2,50. En daar moest je dan... een een volgerecht en een overgerecht uh, moesten we daarvoor maken. Dus dat, uh, dat had wel uh, uh, connecties en, en oorsprong vanuit de Voedselbank... maar het is niet zo dat wij nu uh, hier elke ding zich ook de boel gaan klaarmaken. Nee, dat doen de mensen lekker thuis. Oh, dat doen ze dan gewoon lekker thuis. Oké, okay. ja. nou dankjewel voor deze uh, update over de situatie bij de Voedselbank. We zijn blij dat het ja, uh, opgelost is, dat alles uh, goed loopt. Ik zeg, ja, graag hoor. door met het goede werk en blijf gezond. Ja, dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Een hele fijne zaterdag. Hetzelfde. Dag. Bedankt. Dag. En we zijn weer in de lucht. Uh, ja, ik heb altijd afgevraagd waarom ik me zo voelde. Maar misschien was ik verliefd of had ik toch gewoon iets te veel gevierd... dat de haltestraat weer open ging en de Zandvoortse horeca. Bij het was spinning around. Uh, we hebben nu aan de telefoon onze volgende gast, Gerard Kuiper. Goedemiddag. Goedemiddag, Gerard. Wat fijn dat je er bent. Alles in goede gezondheid. Nou, ik heb net even een weekje een, een klein uh, lichaam een diepje gehad. Maar dat uh, gaat weer over, gelukkig. Uh, oh, dat is uh, vervelend om te horen. Maar is wel aan de betere hand. Ja, ja, gaat, gaat het er beter wel Oké. Okay. Uh, nou, en dan komen we meteen bij de volgende vraag. Hoe gaat het met de senioren en de seniorenvereniging tijdens corona? Er zijn er plannen voor wat we de komende tijd gaan doen... nu we een klein beetje losser mogen? Ja, ja, ja het is een hele uh, rustige tijd geweest natuurlijk voor ons. En uh, ja, we konden natuurlijk ook helemaal niets doen... De meeste van onze leden zijn natuurlijk allemaal uh, mensen die in de risicogroep vallen. Ja. En uh, ja, wij zijn een, een dusdanige grote vereniging, maar we hebben ook geen verenigingsgebouw... dus uh, ...waar men zich uh, naartoe kan begeven voor vragen. Ik moet wel zeggen, ik ben zeer verbaasd over de, de zelfredzaamheid van onze leden... ...want ik had bijvoorbeeld in deze tijd veel meer telefoontjes verwacht van, uh, van mensen die uh, met vragen zaten... Over de hulp of wat dan ook, maar het is angstvallig stilgebleven. Ja, ik... En dat heeft me wel zeer uh, verbaasd. En ze hebben het altijd al gehad over de zelfredzaamheid. Maar hier blijkt dat het inderdaad mogelijk is. Ja, en is het ook niet zo dat uh, er zijn natuurlijk, ik zelf bijvoorbeeld ben een vrijwilliger bij uh, uh, de telefoonlijn van uh, Anboen Rolse 50. Plus. En die was net een mevrouw uh, Martine Joustra die vertelde over ja. de hulplijn van het Rode Kruis. Ja. Uh, er zijn natuurlijk ook wel veel initiatieven gelukkig om mensen die eenzaam zijn of een hulpvraag hebben om die uh, steun te bieden. Ja, dat is gelukkig ook uh, zo. Maar aangezien wij altijd hier ook een, een verzamelpunt zijn van, uh, van vragen en dergelijke. Met de meeste uh, ja, uh, verschillende vragen op allerlei gebieden. Had ik in deze tijd veel en veel meer verwacht. Maar dat is gelukkig uitgebleven. Dus dat blijkt dus uh, dat de mensen zichzelf uh, goed kunnen bedrijven door hulp van kinderen of buren. Of ja. in dit geval is dat ook vaak uh, pluspunt en, en dergelijke je Kruis. Dus uh, gelukkig is het bij ons rustig gebleven. En onderhouden jullie wel contact met de leden in deze tijd? Ja, we, we hadden zelf natuurlijk iets van we moeten gewoon wat, wat doen voor onze leden. Want wij geven natuurlijk wel, uh, iedere paar maanden geven wij een nieuwsbrief uit. Ja. En uh, dat hebben we nu even geïntensiveerd door een extra nieuwsbrief uit te geven. Om uh, een, met een update hoe de stand voor zaak is. Want kijk, normaal gesproken uh, gingen op een gegeven moment uh, alle activiteiten lagen stil. Dus, euh, maar ja, in de tussentijd zijn er natuurlijk dingen veranderd. Ze zijn versoepeld. Uh, en mensen komen toch met vragen van wanneer, wanneer gaan we wat, weer wat doen. En, en dat soort iets. Dus ja, die extra nieuwsbrief die brengt de mensen dan op de hoogte. En natuurlijk zijn we van plan dat als alles een beetje achter de rug is, dat we natuurlijk knallend het, het nieuwe jaar ingaan. <tiedert> Zal ik maar zeggen. Het klinkt al heel dynamisch... dan het nieuwe jaar in. We zijn over het hele zes maanden verder. Ja, maar ja, dat, uh, dat hoort er dan een beetje bij, vinden wij. Kijk, ondertussen hebben wij natuurlijk gedacht van we moeten onze leden ook ergens in betrekken. En we kwamen op een op een idee om uh, hun, tijdens zeg maar de paasdagen uh, ieder lid een boekje uh, een, een te verstrekken. Met een mooie, uh, een mooie rijm. En uh, vervolgens een, uh, een, een puzzelboekje. Die ze dus konden gebruiken. voor uh, zeg maar met de paas en, en et cetera, et cetera. En dat is behoorlijk uh, goed binnengekomen. want daar hebben we. ik weet niet hoeveel uh, positieve reacties over uh, ontvangen. van de leden. En, en ik heb een vraag. Uh, Senioren, tegenwoordig is dat een heel breed begrip. Uh, ja. We hebben de 50-plus partijen, dus we doen ze dus ook een seniorenpartij. Uh, vanaf welke leeftijd uh, ben je eigenlijk een senior? En wat is de leeftijd ongeveer van jullie vereniging? Nou, wij doen niet meer een uh, leeftijdsdiscriminatie. Uh, dat <laughs> oh, toch niet? Nee, want uh, kijk, er uh, gebeuren best wel eens uh, min, uh, zaken... dat je denkt van, uh, nou ja, er wil er eentje lid worden... En die komt bijvoorbeeld mee met een, een, een oma naar de, naar, de, naar de bingo. Ja, die uh, kunnen wij niet, uh, niet weigeren. Nou, die, die worden gewoon dan, uh, dan ook lid. Dus ik denk dat uh, onze, onze jongste is 38. En onze oudste is 110. Wauw. Even Antwoord heeft iemand van 110 in de geleden, hè? Ja. Oh. Nou, dat, uh, heel bijzonder. Uh, dus van 38 tot 110? Ja, ja, ja. Nou, het is 106 geloof ik, maar... Uh, nou ja. in ieder geval rest, het is een respectabele leeftijd. Ik wou net zeggen, dat, dat, over de 100 vind ik altijd alles al bewonderenswaardig. Maar nou ja. is het, en dus, dat is een heel breed uh, leeftijdsgroep, iedereen. Ik had altijd het, be het beeld van, dat zijn alleen maar grijze duiven. Nee, dat is heel uh, verschillend. Hè. De, de mensen zelf zijn natuurlijk ook heel, heel verschillend... Qua, qua gezondheid en activiteit. En er zijn mensen die zijn 80 en... Uh, ja, die, die hebben de uitstraling van iemand van zestig. En andersom gebeurde dat natuurlijk ook. Ja, oh, dat is heel erg leuk. Dus iedereen kan gewoon lid worden die zegt... nou, ik heb iets ja, met de, met de ja, doelgroep dat, en de activiteiten. Uh, die gaan wij niet, uh, niet weigeren. Nou, dat is ontzettend leuk. En uh, jullie zijn ook een hele grote seniorenvereniging, heb ik begrepen. Ja, wij uh, zijn op dit moment meer dan uh, 700 leden. 700 leden. Volgens wij zijn ja? jullie dan ongeveer bijna de grootste vereniging in Zandvoort. Ja, een van de grootste. Een van de grootste. Ja, fantastisch. Nou, ik ben blij dat jullie zoveel kunnen doen voor uh, al deze mensen. Um, en zeker ook uh, een hart onder de riem steken met zo'n paasactie en met een extra nieuwsbrief in deze moeilijke tijden. Ja, natuurlijk. Uh, we proberen zoveel mogelijk. Uh, kijk, we zaten natuurlijk ook met een, met een reizen. Wij uh, organiseren ook uh, twee, twee uh, vijfdaagse reizen. Of meerdaagse reizen. Ja. En uh, de ene die hebben wij helaas uh, moeten cancelen. Maar de andere die, uh, die stond voor eind mei gepland. En uh, de busmaatschappij heeft ons kunnen verzetten naar eind augustus. En dat wordt nu eventjes uh, spannend voor wat betreft uh, zeg maar de, het vervoer. Ja, waar gaat de reis naartoe als die doorgaat in augustus? Nou, hij gaat even over de grens in Duitsland. Aha. Dus uh, je, zit, je zit inderdaad met die anderhalve meter in een bus. Kijk, de rest de hotels die zijn weer open. Dus uh, de, de, de arrangement die we hadden, die is blijven staan. Die is gewoon verschoven naar eind augustus. En dat kan op dit moment kan het, uh, als het zo doorgaat, gaat het gewoon door. Ja. En ieder, iedereen zit natuurlijk op het verlossende telefoontje te wachten of het inderdaad doorgaat. Want ja, die mensen die, die kijken er toch naar uit dat ze weer wat, uh, wat leuks kunnen gaan doen. Ja, en in, in de openbaar vervoer mag je, en de gewone bussen, mag je gewoon naast elkaar zitten als je maar een mondkapje op hebt. Dus misschien is het ook wel een kans voor jullie. Nou ja, er zijn wat onduidelijkheden en zelfs de busondernemingen zijn er niet helemaal ja. over eens. En er schijnt dat op 15 juni schijnt daar een, een, een duidelijkheid over te komen. Dus we zijn erg benieuwd naar 15 juni, uh, wat, uh, of uh, er gaat gebeuren. Of de reis inderdaad doorgaat, of dat de busmaatschappij het uh, de reisbureau wordt afkapt. Ja. Dus 15 juni zitten we allemaal weer vol spanning voor de buis... naar de uh, persconferentie van de minister-president te kijken. Ja, dan uh, zijn, wordt het weer even spannend. Of we de vlag uit kunnen hangen of niet. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Laten we hopen op uh, nog verdere versoepeling. Ja, oké. Okay. Heel vriendelijk bedankt en heel veel succes uh, met de vereniging. En uh, nou, ik kom eens een keertje kijken. Ik ook, hey, goed zo. Bedankt hoor, fijne zaterdag. Wel succes oké, okay, doel. Dag. at the menu Did they get cold and wet Oh babe The rain was leaking through my shoe While he was getting and moving up to you The rain was leaking through my shoe En we hebben weer genoten van een prachtig stukje muziek. Uh, volgens mij was dat. Standing in the Rain. En dat wordt gezongen door John Paul Jong. Ja, en we hebben, zoals het uh, gelooft, het niet, maar we hebben gewoon weer een agenda. Er is weer van alles te doen in Zandvoort. Uh, weliswaar zijn er nog geen grootschalige evenementen, maar er zijn heel veel verschillende dingen waar u gezellig naartoe kunt. We gaan beginnen met uh, aanstaande zondag. Morgen dus, om tien uur, is er een kerkdienst in de protestantse Kerk. En u kunt altijd een kaarsje aansteken op zondagen tussen half twee en half vier... in de Sintergratenkerk. En dan kunt u ook terecht voor een gebed of een moment van stilte. De vieringen in deze kerk beginnen weer op 1 juli. En het Zandvoorts Museum is weer open. Er is geopend met de prachtige expositie Magic Moments. En zeker een bezoekje waard. U moet het natuurlijk wel even plannen in verband met de coronamaatregelen en de anderhalve meter afstand die u moet houden. Maar u kunt daarvoor gewoon op terecht op de website van het Zandvoortse Museum of u kunt uh, uh, bellen met het Zandvoortse Museum. En het jeugdhonk, het jeugdhonk, het outdoor jeugdhonk heeft ook weer allerlei leuke activiteiten op maandag en woensdag van half zeven tot tien. Verzamelen doen ze voor de blauwe tram en daarna gaat er van alles nog wat gebeuren. U kunt ze natuurlijk ook bellen en u kunt op de website kijken wat er allemaal te doen is. Het hdmz museum kunt u terecht voor een hapje en een drankje en de prachtige film over Zandvoort. Een zeer bijzondere prijswinnende film, dus ook de moeite waard om af en toe even bij het hdmz museum binnen te gaan. U kunt daar niet het museum zelf bezoeken, wel de film zien als ik het goed heb begrepen. En u kunt daar natuurlijk een kopje koffie drinken of wat lekkers eten. En Pluspunt heeft ook weer een heleboel verschillende dingen. Uh, u kunt het programma opvragen bij Pluspunt. Of u kunt er naartoe bellen op 023 5740 330. 023 57 40 330. Er zijn allerlei zaken bij Pluspunt. De belbus die rijdt alweer vanaf 2 juni. Daar kunt u ook gebruik van maken. Er is een boodschappenhulpdienst bij Pluspunt. Uh, en er zijn allerlei andere zaken waar u terecht kunt. Bijvoorbeeld de Blauwe Tram gaat weer open voor koffieontmoetingen vanaf 3 juni. Samen doen en schilderen vanaf 3 juni. Uh, jeugd en jongerenwerk, Het jeugdhonk is vanaf 3 juni op locatie buiten. De lotgenotenherstelgroep voor verslaving start op 2 juni. De mantelzorggroep start op 8 juni. En de steunpunt depressiegroep start op 8 juni. En de locomotief gaat ook weer beginnen. Die gaat van start op dinsdag 9 juni. De bloemenworkshop is weer vanaf vrijdag 12 juni en dan om de week. We hoorden er is weer van alles en nog wat te doen. En daarna zijn ook alle horecaondernemingen weer open... en hebben allerlei leuke acties en lekkere menus om u eh, lekker te verwennen. En dan hebben we nog als laatste een leuk stukje uit de Zandvoortse krant. Um, en dat is een aanbieding vanuit de gemeente Zandvoort en een aantal andere gemeenten. U kunt de bespaarbon halen, debespaarbon.nl. En daarmee helpt u het milieu. U kunt namelijk voor 50 euro aan energiebesparende producten aanschaffen zonder ervoor te betalen. Huiseigenaren mogen daarnaast ook nog een gratis advies op maat ter waarde van 75 euro aanvragen. Maar weet u alles beter? Maakt het helemaal niet uit. U kunt wel voor 50 euro prachtige ledarmaturen en dergelijke kopen om energie te besparen. Dat scheelt u in rekening, maar dat geldt natuurlijk ook voor het milieu. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Ik ga iedereen bedanken. De techniek Pim Groof. De muziek Cor Draaier. De redactie Gert van Kuik. De presentatie mezelf Roy Dongen. En namens de hele team wil ik u allemaal een heel prettig weekend wensen. En tot volgende week als mijn collega u hier ontvangt op de radio.